Welkom bij een nieuwe serie Eindtijd en Profetie. We hebben uh, de eerste serie achter de rug. en Jan, je bent heel hartelijk welkom om een nieuwe serie met ons te gaan doen. We hebben redelijk veel reacties gekregen. We gaan zometeen ook wat vragen behandelen. Maar uh, het is goed om je opnieuw hier te hebben in uh, de studio van Family Seven... om een nieuwe serie over Eindtijd en Profetie te maken. Ik doe het met plezier. Niet alleen met plezier, maar ook met dankbaarheid vanwege de urgentie van het onderwerp. Want we zitten er allemaal dichtbij. Ja, er gebeurt natuurlijk van alles. Er is na afloop van de opnames die we ik denk, eind vorig jaar hebben gemaakt... natuurlijk ook het nodige weer in het wereldtoneel gebeurd. En, en ook nu we deze serie aan het opnemen zijn, gebeurt er ook van alles. Dus ja, we lopen ook een beetje achter de feiten aan altijd. Hè? Dit gaat allemaal zo razendsnel... Ja. Ergens zegt de profeet Jezaja, daar staat... ...ik zal het in deze tijd met haast doen geschieden. En dat is een van de verklaringen waarom alles razendsnel zijn. Ja. Oudere mensen, nog ouder dan ik... Oudere mensen, die kunnen er niet meer bijhouden. Nee. Maar het is gewoon een bijbels verschijnsel. De Jezus spreekt ook over de tijd van het begin der weeën. En misschien herinner je je nog toen je kinderen geboren werden... Die weeën ja. gaan steeds ja. sneller. Ja, precies. En, ja. Dan krijg je, dan krijg je en dan krijg je de ontsluitingswegen en dan krijg je de persweeën. Nou, ja. we zitten daar dichtbij. Het gaat steeds sneller, alle gebeurtenissen. In en rondom Israël, in het milieu, in de politiek. Alles draait om die tekenen der tijden die zich toespitsen. Op de wederkomst van de Jezus. Op de wederkomst van de heer Jezus. Mogen ja. hij spoedig komen. Ja, ja zeker. Nou, wat we in deze aflevering gaan doen. Ik wil even naar nou, een paar vragen uh, kijken die uh, kijkers thuis hebben gesteld. Uh, een van die vragen is bijvoorbeeld jouw boeken. Ik krijg vragen van mensen van ja, waar kunnen wij de boeken van Jan van Barneveld uh, kopen? Zijn ze nog te koop? Uh, hoe zit dat eigenlijk Jan? Nou, Je hebt een paar meegenomen weer. Ja, nou dit boek, dat is uh, uitverkocht. Hier okay. en daar zijn er nog een paar te koop. We hebben een herdruk heeft eruit. Nou, een paar te kopen, waarschijnlijk gewoon in de... Evangelische in de evangelische boekken. boekwinkel, denk ja, ja. ik. Ja, Er zijn er misschien nog een stuk of 10, 20. En uh, dit boek is zo belangrijk geweest... dat een meneer, die had het gelezen en die zei tegen mij... nu begrijp ik pas hoezeer de media ons voorliegen wat betreft Israël. En dat geeft hier helderheid in. Uh, wat eigenlijk de geschiedenis is, wie die Palestijnen zijn... het vluchtelingenprobleem, rechten op het land... En een stuk bijbelsonderwijs geeft het erover. Okay. Dit boek. En er komt een herdruk en dat, die herdruk die komt uh, in september uit. En er zit een nieuw hoofdstuk bij waarin de ontwikkelingen van de laatste paar jaar, de laatste twee jaar, helemaal worden beschreven. Oké, okay, dus een aanvulling op van ja. uh, wat er tot nu toe geschreven is. Met Israël op weg naar de eindtijd. Ja, dat geeft ja. erg veel diepgang, dat legt helemaal de bijbelse betekenis van deze tijd uit. En dat geeft ook mijn seminars die ik regelmatig in het land geef. die worden hierin eigenlijk bijbels uitgediept. Ja, die vraag krijg ik ook nog tussendoor even voordat je naar een ander boek gaat. <laughs> je blijft zo. Se seminars in het land, dat doe je nog steeds? Dat doen we nog steeds, ja. ja. Dan hebben we vier avonden. De eerste avond gaat over hoe zit het profetische woord nou in elkaar. De meeste mensen hebben daar vreselijk moeilijk mee. Ja. Zo ingewikkeld, ze snappen er niets van. En dan leg ik uit. Ja, want waar begin je? En waar begin je? Ja. Waar eindig je? Ja. Nou ja, je moet natuurlijk de hele Bijbel uit je hoofd kennen, zo'n ja. beetje. En het tweede seminar leg ik uit in welke tijd we leven. Daar kom ik straks misschien nog even op terug. Ja. Uh, de tijd van het herstel van Israël. Uh -huh. En hoe je dat profetisch kunt invullen. Ja. De derde avond ga ik over de verbonden die God met Israël gesloten heeft: het Abraham-verbond, wat met het land verband houdt. Het David-verbond, wat verband houdt met uh, de komende koning, met de heer Jezus. Mm -hmm. En het derde verbond is het sinai verbond het verbond van de Torah, het ja. verbond van de wet. En dat leg ik dan uit. En de vierde avond ga ik dieper in op de eindtijd en wat er allemaal gebeurt en wat de tekenen van de eindtijd zijn. Oké. Okay. Kunnen mensen jou nog steeds uitnodigen? Ja hoor. Dat ja. kan, kan via Christen voor Israël, kan direct ook. Oké, okay. dus je bent nog steeds beschikbaar, maar ben je ook al volgeboekt uh, voor dit jaar of zo? Uh, of, uh? Voor dit jaar heb ik nog maar één seminar ja. in Den Helder. Oké, okay. dus uh, het is allemaal op de toekomst uh, gericht. Uh, uh, 2007 en, uh, is er uh, weer ruimte. Ja, maar in 2007 denk ik dat er zeer spannende dingen gaan gebeuren. Ja? Nou, daar gaan we het ongetwijfeld in deze, in deze serie over hebben. Um, en dan laat nog een paar andere boeken, ja. Nou, dit is een beetje smoezelig. Maar dit is, uh, heeft mijn hart. Ja. Hier heb ik echt, toen ik begon na te denken en te bidden over al die Israël-zaken. En dat is eigenlijk al in 1967 begonnen. Zo. Na de Zesdaagse oorlog. Ja. Nou, toen had ik het er zo moeilijk mee. En, en je bidden en lezen en zoeken. Ja. En die hele zoektocht naar Israël als knecht van de Heer en naar het komende koninkrijk. staan allemaal beschreven in een stuk of twintig onderwerpen in, in dit boek. Oké, okay, want hoe vaak ben jij nou in Israël geweest? Ja, ik ben er. de laatste keer ben ik er uh, maart geweest. Dat ja, okay. was een studiereis. Het nou... was een profetische reis waar je op elke plek... Oh, een van de deelnemers zei toen ze hem vroegen... van hoe vond je die reis met Jan van Barneveld... Hij zegt, nou als hij ergens maar vier sprietjes gras ziet staan, haalt hij er een bijbeltekst bij. <laughs> dat was ja, wel leuk. Ja. Maar het was heel diepgaand, wel vermoeiend. Niet ja. alleen voor mij, maar voor alle deelnemers. Maar het was heel diepgaand dat we de profetische betekenis, onze spot, op de plek daar in Israël konden uitleggen. Dat was een buitengewoon mooie reis. Ja. En ik denk... Dat Christen voor Israël in maart volgend jaar nog zo'n reis zal gaan organiseren. Maar dat weet ik nog niet zeker. Moet, ja, ik was zeggen moet je daar niet DV bij zetten? Altijd uh, DV, uh, altijd Deo uh, Volentibus. <laughs> altijd zo de Heer wil en mijn leven. Ja, omdat we natuurlijk niet weten hoe de situatie volgend jaar in Israël is. Of gaat dan zo'n reis gewoon altijd door? Uh, nou, dat weet ik niet. Dat nee. uh, is bij uh, hogere aardse en zelfs hogere hemelse bazen <laughs> ja. uh, ligt dat allemaal. Oké. Okay. Maar ik heb dat met erg veel plezier gedaan. Met jongere mensen waren erbij, oudere mensen waren erbij. En ze hebben er allemaal, we, we hebben er allemaal erg veel van geleerd. Ja, want komen er nog veel mensen naar Israël toe in zijn ja, afgelopenheid? tijd? het uh, toerisme dat neemt weer enorm ja. toe. Ja. En zelfs ondanks de spanningen die er op dit moment wat we, dit opgenomen wordt, ondanks de oorlog, komen er nog steeds mensen naar Israël op Aliyah... Dus Joodse mensen ja. die naar Israël gaan emigreren. Ja, nee, dat gaat ook doen En daar zullen we ongetwijfeld ook nog op terugkomen. Want ik heb daar ook nog een vraag over. Um, heel bijzonder. Uh, eigenlijk dat het altijd maar gewoon doorgaat. Hè? Dat mensen dus uh, gewoon toch in Israël willen zijn... en daarbij, daarbij willen zijn en het mee willen maken. Gods plan gaat altijd door, dat is ook ja. zo. Maar hoe ja. het doorgaat, daarin ja. spelen wij een rol. Ja. God komt altijd tot zijn doel, zeggen ze wel eens heel Precies. enthousiast. Ja. En, uh, en dan komt er in de gemeente, als je dat zegt... komen er al zeer veel luide amens... en soms een halleluja ertussendoor. Ja. Maar ze beseffen niet dat hoe het plan doorgaat, dat dat van ons mensen afhangt. Ja. Nou, daar, ook daar zullen we op terugkomen. Ik, ik wil nog even uh, iets anders uh, even aankondigen. En vele mensen weten dat waarschijnlijk al. Maar de dvd uh, van de eerste drie afleveringen van de vorige serie is uit. Uh, Eindtijd de Provetie. Dus ook die, als het goed is, ligt die ook in de Evangelische Boekwinkels. Uh, en dat is dus de vorige serie, de eerste drie afleveringen. En als die nou... Uh, ja, de, de, de platenmaatschappij zal zeggen als die goed draait komen de andere series er ook aan. En de andere afleveringen. Maar dus die is verkrijgbaar. U kunt ook altijd naar Family Server bellen, mailen om informatie daarover te krijgen. Uh, nou, Daar hebben we de praktische dingen denk ik uh, ongeveer gedaan. Ik heb een vraag van, uh, van iemand over uh, dat uh, die in uh, dit jaar verschillende keren is bepaald over het wachter zijn, uh, zeg maar wachten over Israël. In Ezekiel 3 wordt daarover gesproken. Um, en nou, die persoon zegt zelf, uh, ik geloof dat uh, ja, toen ik daarbij bepaald werd... dat, ja, dat God misschien toch wat, wat, wat meer van mij vraagt om wat met Israël te gaan doen. Uh, nou, dat is prachtig natuurlijk. Maar wat ik mij afvroeg van, wat is nou die functie van die wachter over, uh, over Israël? Zullen we maar wat uit de Bijbel lezen? Heel goed. Daar gaat ja, het om. Jezaja uh, 62 ja. heb ik hier uh, in mijn notitie staan. Ja. En dan lees ik in vers 6. Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Hier heb je die wachters dus. Ja. En wat moeten die doen op die muren? Het is een vriend van ons, misschien kun je... Ja. En ja, je zeker. kent hem waarschijnlijk. Ja, zeker. En die liep in Jeruzalem rond en een bekende rabbijn die hem kende, die ja. omhelsde hem. Ja. Oh, ben je weer in Jeruzalem? Ja, ja, we bidden voor Jeruzalem. Ja, maar zei die rabbijn, er moeten ook wachters op de muren staan en jij gaat weer naar huis en is er niemand op de muren. Precies. Ja. Dus hij is daar in Israël maanden geweest en iedere dag was hij op de muur van Jeruzalem, Maar dan kun je rondlopen, kost wel wat. Ja. Maar Israël was zo tevreden over hem, dat hij een vrijkaartje kreeg, dat hij gratis de muur op kon. Kijk, en iedere dag was hij op die muur. En ik begreep dat ook iedere dag er mensen met hem meegingen de ja, muur op. ik sprak een aantal ja. predikanten. En die zeiden, wij zijn ook met hem meegeweest. De naam met Bart meegeweest. Ja, ja. En daar uh, waren diep onder de indruk van het proclameren van Gods woord over Jeruzalem. En het wachter zijn over Jeruzalem. Ja. En dat is mooi. Want daarmee voldoen ze eigenlijk uh, aan wat hier staat in Isaiah ja, 62. Ja. Maar, kijk, niet iedere kijker die kan op de muur van Jeruzalem gaan staan. Nee, en wel. daar is ze al gaan. Nee. Dus we kunnen ook verder. Ja. Wat doen die wachters? Die de hele dag en de hele nacht nimmer zullen zwijgen. Dus voortdurend moeten de gebeden van Gods kinderen opgaan over Jeruzalem. En wat doen ze dan? Gij die de heren indachtig maakt. Ja, maar God vergeet toch niks? Ja. Maar toch, we moeten gewoon... wij snappen het niet, maar we moeten gewoon doen wat de Bijbel zegt. Ja. Altijd. Dus wij moeten de heren indachtig maken. We moeten de heren gaan herinneren. Elke keer weer. Elke keer weer. Ja. Aan zijn... ja, eigenlijk is dat een beetje raar. Hè? Dat wij God moeten herinneren aan zijn beloftes. Ja, dat is ook raar. Maar... Tenminste, vanuit ons menselijk denken. We denken van, ja, ja, God die zo almachtig is... Die zoveel weet en die meer onthoudt omdat wij dat zouden kunnen. Uh, ja. hoe, wat, wat is nou de functie van dat wij God moeten ja, helpen je, herinneren? Waar wil je nog heen, die diepe geheimenissen van het gebed? Ja, ja. ja. ja. kijk, de Heer Jezus heeft ons leren bidden uw koninkrijk komen. Ja. En waarom moeten we dat bidden, dat koninkrijk komt toch wel? Ja, zou je denken, ja. ja. En, en zo zijn er nog veel meer dingen waarom moeten we nou bidden, God indachtig maken. Ja. Hij, hij, hij kent zijn woord toch uit zijn hoofd. Hij kent het beter dan wij. Hij kent het zelf beter dan wij, <laughs> ja. want hij heeft het zelf allemaal laten opschrijven. Ja, door de heilige geest. Nog, nou, dan gaan we nog eens even kijken. Even een kleine tekst ertussendoor, in Ezekiel 36. Ook zo'n merkwaardige tekst. Dat is een prachtig hoofdstuk. Gaat helemaal over het herstel van Israël, wat God voor Israël gaat doen. En dat eindigt als volgt. We komen straks op die wachters terug. Hè? Ja. Zo zegt de Heere Heere... Dat is in vers 37. 37, precies. Ja. Ook dit zal ik mij door het huis van Israël laten afsmeken... om hun dat te doen. Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken... als een kudde schapen. Zo vol als met een kudde offerschapen... als met een kudde schapen op Jeruzalems feesten. Zo vol zullen de verwoeste steden zijn met mensenkudde... En ze zullen weten dat ik de Heerde ben. Dan zul je je afvragen. Als God dat toch al van plan is. Mm -hmm. Waarom moet er dan gesmeekt worden? Ja. Snap je? Ja, precies. En, en dat is dus een belofte die nog moet worden ingelost. Ja. Want Israël is wel tamelijk vol. Maar nog lang niet zo vol. Als een kudde schapen die uh, in Jeruzalem was. Tijdens de offerfeesten. Mm -hmm. Tijdens koning David en koning Salomo. En andere vrome koningen van Israël. Ja. Waarom moet dat dan? Hm? Waarom moeten wij bidden? als de Heer Jezus toch al een verzoening is voor de zonde van de hele wereld. Ja, daar kan ik me gewoon iets bij voorstellen. Ja, ja, ja. ja. Van, van, uh, het, ja. Het, het, het geheim is dat God altijd gebeden wil zijn. Ja. Het geheim is dat God altijd mensen inschakelt. Ja. Ook iedere kijker, je bent ingeschakeld in het plan van God. Bijzonder is dat. Dat eigenlijk. is heel bijzonder. Ja. Daar is God met Adam mee begonnen... Maar daar kunnen we misschien later wat dieper op ingaan. Die hele lijn van Gods keuze van mensen die ook tot in de eeuwigheid doorgaat. God is altijd met mensen bezig. Ja. En, en God wil mensen tot zich trekken. Ja, en, en dat is de reden waarom hij zegt van ja, ik wil gebeden worden. En, en ja. ik wil dat jullie... Is het misschien een vice versa werking van als jullie mij bidden en dat helpen herinneren, dan blijft het zelf ook bij je. Uh, ook dat is ja, er. Ja, ja, ook ja. dat is er. Maar daar kom ik straks okay, nog wel even op. Goed. Mag ik nog even ja, naar die, de Zaja tekst, ja. Vers 6. Wat moeten ze doen? Ze zullen een dag en nacht nimmer zwijgen. Ja. Dus er moeten kinderen gods zijn, christenen zijn. Of zelfs ook niet christenen. Mm -hmm. En joodse mensen zijn. Die eh, in Nederland, maar ook in Japan. Eh, in Afrika en ook ja. in Amerika. Die de heren indachtig maken. Die zeggen, heer, denk erom, u hebt het gezegd. Ja. Denk erom, heren. En wij proclameren uw belofte. We gaan op uw belofte staan. Dat is het oude versje, ja. ja. Nou, lied. Ja. En uh, gunt uh, u geen rust, maar, maar ook laat de Heer geen rust. Ja. Uh, ik zou bijna zeggen, oneerbiedig, blijf maar aan zijn hoofd zeuren. Ja, want er staat. En, totdat hij uh, het stelt tot een lof op aarde. Tot hij de Jeruzalem grondvest. Ja. En stelt tot een lof op aarde. Nou, want dat... er komt pas vrede op aarde. ...als de vrede is in Jeruzalem. Ja, dat is ja. natuurlijk wel een verhaal apart. Dat want, is een verhaal apart, komen we een want, volgende keer wel op. Want er is natuurlijk eerst nog een schijnvrede. En, och, man, man. Er ja, gebeurt, ja, ja. gebeurt natuurlijk nog heel veel. Dat gaat toch Want eigenlijk als je, zou je nu kunnen zeggen van ja, lof op aarde. Israël, een lof op aarde. Uh, het is eerder de steen waar ze... Een, een paria staat geworden, ja. ja, ja. Door, door de media en door allerlei leugens die er over is gegaan. Ja. Niet, maar... Het, het, het, het lijkt wel alsof God er plezier in heeft om paria's te verheffen tot een hele hoge staat. Ja, en om, om belangrijke mensen die daar zo de wereld lopen te regeren en uh, met eigenwijze en hoogmoedige gezichten van conferentie naar conferentie gaan, uh, grote verklaringen afleggen. Dan zegt de heer, Pst, weg ermee. Ja. En, en, om eenvoudige mensen op de troon te zetten. Precies. En, en zo is die, daarom is hij zelf een paria staat geworden... Ja. omdat God ze strak is, gaat verheffen. En dan moet voor gebeden worden. En dat is uitermate belangrijk. Want er staat ook eens, eh, ook in die Ezegeel tekst... Die, eh, die u net aanhaalde... Die, eh, hier, dat is zo ontzettend belangrijk, Ezegeel 13 bijvoorbeeld. Vers 5. Ja. Daar zegt God... Tegen ons en ook tegen, vooral tegen Israël, jullie zijn niet op de bressen gaan staan. Ja. Als een stad belegerd wordt, dan wordt er een muur, een, een gat in de muur geslagen. Mm -hmm. Dat is een bress. Ja. In ons leven kan ook een bress zijn. Kunnen zijn ook bressen. Nou, gij hebt geen muur opgetrokken om het huis van Israël, omdat het op de dag van de Heer stand zou kunnen houden in de strijd. Dus wij horen op de bressen te staan. Er zijn heel wat bressen in Israël en ook heel wat bressen in de gemeente. En er moet een biddende groep zijn die op de bressen staat, zodat God zijn werk verder kan doen. Ja, dat is heel en, belangrijk. En, en de muur is dus eigenlijk een geestelijke muur die je om je ja. heen zet, waardoor de vijand niet naar binnen kan gaan. Ja, dat, was, uh, dat was in de tijd bij, ik meen, de profeet Elisa. Ja. En die profeet die uh, had, uh, ik meen Agap of een andere goddeloze koning, had hij enorm geholpen tegen de vijand. En die vijand die dacht, nou we gaan die, uh, die profeet maar eens uh, een kopje kleiner maken. Ja. En arresteren, dus kijken wat er mee aan de hand is. En er kwam een enorm leger van de vijand, omsingelde de plaats waar die profeet woonde. Ja. En zijn knecht, die zei, oh meneer de profeet, verschrikkelijk, moest kijken naar het leger, daar moeten we heen. Ja. En die profeet die bidt en die zegt, laat deze ...knecht van mij ook de geestelijke werkelijkheid achter de ja, werkelijkheid, werkelijkheid ja. zien. En die ogen van die knecht werden geopend en hij zag de geestelijke werkelijkheid. Ja. Een leger van engelen rondom die profeet. En zo werd dat leger van de vijand werd misleid en werd dan uh, eigenlijk verslagen. Er is ook een geestelijke werkelijkheid. Ja. En die geestelijke werkelijkheid... die Zetten, ik zeg het eerbiedig en ik zeg het in grote mm -hmm. nederigheid. Maar die geestelijke werkelijkheid zetten wij in beweging door het gebed. Daar ontvangt God ook kracht door. Is, heeft dat ermee te maken misschien? Uh, uh, of heeft hij dat niet nodig? Hij is de Almachtige. Ja. Dat heeft hij niet nodig. Maar ja. daardoor pakt God zijn kracht op. Ja, ja. Sta op heren, zegt hij in zijn psalm. Ja. Om God u met kracht. Ja. Snap je? Om God u met kracht. Ja. Uh, pak uw kracht op. Uh, sta op, Heer, om God u met heerlijkheid. Ja. Uh, God handelt op de gebeden en op uh, het, het geloofswerk van zijn kinderen. Ja, maar goed, je hebt het over een geestelijke werkelijkheid, maar dan moet je dus wel geestelijke ogen hebben. En moet je ook wel iets weten van, uh, het moet, eigenlijk moet God je ogen wel geopend hebben voor ja, dat wat Elisabeth voor, uh, voor zijn, zijn knecht. knecht. Ja, dat zouden, zouden mensen in, in Nederland die, zeg maar, die denken van, ja, waar hebben ze het over? Dan... Ja, moeten we, ja, dat is een heel, een heel onderwerp. Want de ja. Bijbel, die geeft natuurlijk wel een heleboel informatie over die geestelijke werkelijkheid. Ja. En misschien kunnen we daar ook, als jij het goed vindt natuurlijk, een, een gesprek over hebben. Ja. Ja, Job had ermee te maken, Paulus had ermee te maken. Ja. Ja, de, veel profeten. We hebben een glimp gezien van die geestelijke werkelijkheid die erachter zit, ja. achter alle gebeurtenissen. Nou, misschien is dat inderdaad een, een, een onderwerp wat we inderdaad gewoon in deze serie een, een keer helemaal kunnen behandelen. Over de geestelijke werkelijk, werkelijkheid die, die er gewoon is en, en dat we gewoon dat ook... ...zicht moeten krijgen op wat er precies allemaal ja, gebeurt. Dat we ons niet kunnen, hoeven te laten verleiden door wat de media allemaal zegt... ...maar dat we inderdaad ook uh, zeg maar dan kunnen onderscheiden. Want ja, ik ja. denk dat ja, ja. dat een van de grote problemen is in Nederland... ...het onderscheidingsvermogen. Ja. Nou, ja het wereldwijd en, en, en, en dan zullen we zien welke ongelooflijke geestelijke machten erachter zitten. Achter de tegenstand tegen Israël. Ja. Hè, die, die machten van de islam en de machten van, van, van Rusland en, en, en, zo, en van de Europese Unie. En wat er allemaal achter zit. Ja, religieuze machten en politieke machten. En politieke dus. machten, En we ja. hebben daar in de vorige serie al uitgebreid over gehad, over... Uh, het, het beest wat uit de aarde komt en wat ja, ja, uit de zee ja. komt, dat voert nu te ver om, omdat deze aflevering eigenlijk nee, ook alweer nee. bijna voorbij is. Het gaat zo hard. Uh, ja. Maar uh, het is goed om daar gewoon een keer een aflevering over te maken. Over de politieke machten en, en, en de, en de uh, religieuze machten die ons het liefst doen verblinden van wat we eigenlijk zouden moeten zien. Want daar komt het eigenlijk op neer. Hè? En ons zoveel kleine moeilijkheden bezorgen dat wij de grote lijn van Gods handelen ook voor onze kinderen, onze gezinnen, onze gemeente waar we zijn, onze familieleden. Omdat daarna worden onze ogen daardoor verblind en onze energie wordt dan uh, weggeleid in allerlei kleine uh, probleempjes. Ja, je zou kunnen zeggen, uh, het is de tegenstander van God alles aangelegen om ons op een dwaalspoor te brengen. Ja, en ons te verzwakken en dergelijke. Ja. terwijl God ons zulke machtige wapens heeft gegeven. Maar daar komen we Ja, want op. als je het hebt over wachten, dan denk je dus inderdaad al gauw aan bidden enzovoorts. En dan, dan zie je dus dat in, ja, ik denk toch in heel veel gemeentes het gebed uh, tot, tot minimale proporties is teruggebracht. Ja, en ja. als Nederland niet binnenkort met alle kerken bidstonden gaan ontstaan, niet dan, dan is het ook afgelopen met Nederland. Ja, jij bent er heel pessimistisch ik over. Ik ben he? er ongelooflijk pessimistisch ja. over. Ik kwam ook in een gemeente waar ik een seminar gaf. En ik, ik kwam er maar niet door. Nee. En ik zeg tegen die persoon die, die sem, dat seminar de leiding had. Ik zeg, joh, we moeten eens een bitstond vooraf houden met elkaar. Ja. En die persoon die zegt, een bitstond, wat is dat? Ja. Ik kwam <laughs> in een andere gemeente. En ik had het zo op mijn hart om te spreken op een zondagmorgen over het gebed en het belang van de bidstond. Een grote gemeente waar ja. drie, vierhonderd mensen komen. En uh, na afloop komt uh, een van de leiders op me af en zegt... Jan, ik moet je iets zeggen. Ik zeg tegen hem, ik wil het niet horen. Eh. <laughs> Jij wist al wat er kwam. Ik wist precies wat er kwam. Ja. Ja. Ik zeg, ik hou mijn handen zo verborgen. Ik zeg, ik wil het absoluut niet horen. Nou, steek ik mijn hand al op, zegt hij. kwamen vijf mensen kwamen er naar de bidstond. Ja. Nou zijn er misschien ook heel veel... Uh, Mensen die naar ons programma kijken en ja, die het allemaal niet mee hebben gekregen. Die uh, nooit uh, hun ogen geopend zijn voor het geloof. Wat zou jij nou tegen mensen die de Heer Jezus niet kennen uh, op dit moment willen zeggen? Heel, heel eenvoudig. De Heer Jezus is de komende koning. Hij is de vredevorst. Hij is de persoon die vanuit de hemel recht en gerechtigheid op deze aarde zal brengen. En een, een rijk zal vestigen van vrede. Alle andere krachten zijn destructief. Hij is de enige die in je leven de zonde kan wegnemen... het kwade kan wegnemen, je vrede kan geven. En het enige, je moet, een keer zul je moeten kiezen... tussen de machten van het kwade... en je zult moeten kiezen tussen de Jezus. Want hij is het die de zonde van de wereld heeft gedragen. Hij is het die verzoening teweeggebracht heeft. Hij is het die je in dat koninkrijk van God kan brengen. En hoe doe je dat dan? Heel simpel... Door je leven aan de Heer Jezus te onderwerpen, door Hem te bidden. En dan brengt Hij vrede en dan heb je toegang tot al de bronnen van redding, van bevrijding, van genezing. En dat is de eerste stap is Hem aannemen als Heer en als Verlosser. Gewoon tegen hem zeggen. Gewoon tegen hem zeggen in het gebed. Van, van, van heer ja. Jezus, ik wil dat u in mijn leven komt. En dat ja. u daar leiding, je leiding over gaat geven. Gewoon je handen vouwen. Ja, en gewoon. En ja. ik geef mijn leven aan u over, heer Jezus. Ja. En ik accepteer u als heer en als verlosser. En, en hem ook danken dat u ook voor mijn zonde aan het kruis gestorven bent. Ja. Dat u ook voor mijn ziekte en mijn narigheid naar de aarde gekomen bent. En dat u ook mij wilt redden. Ja. En dan gebeurt het ook. Want Amen. hij is een heer. Ja, en, een verlosser. Ja. en betrouwbaar. Nou, dit lijkt me een hele goede afsluiting van deze aflevering. Ik had nog veel meer willen doen. Ik had nog een aantal vragen liggen. Eh, ook over het schema wat we wel eens op eh, beeld hebben getoond. Nou, dat moeten we dus naar de volgende aflevering door, uh, doorzetten. En uh, nou ja, goed, de mensen zullen uh, ongetwijfeld nog meer vragen hebben. En als u dat heeft, dan kunt u ons mailen: eindtijd en profetie. at u bent hartelijk welkom om daar uw vragen naartoe te sturen en dan wil Jan absoluut ook die vragen beantwoorden. Hartelijk dank voor het kijken, voor nu en we zien u graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering van Eindtijd en Provincie.